In Den Helder zijn vannacht zeker zeven woningen ontruimd vanwege een uitslaande brand. Het vuur ontstond in een van de huizen. De oorzaak is nog niet bekend. Volgens de politie zijn, is een aantal mensen uit het brandende huis gehaald door de brandweer. Het is onduidelijk of ze gewond zijn geraakt. Het weer helder. Het is een graad of vijf. Overdag wisselend bewolkt, overwegend droog en dan wordt het ongeveer negen graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Het Kamran Ulla en Ingeluus Stol. Goedemorgen, het is woensdag 30 november. U luistert naar Nu al wakker van Omroep WNL. Het ochtendprogramma voor iedereen die nu al wakker is. Wekelijks bespreken we het nieuws van het verre buitenland tot vlak om de hoek. Komt u hoort u? Frits Barend met het laatste nieuws over Ajax. Een politieke feestvarken over haar vijfjarig Kamerlidmaatschap. En nog meer feest, want ook hebben we de Nederlander van het jaar aan de lijn. Ja, maar we beginnen met Marokkanen. Ze doen het namelijk allemaal fout en ze dragen allemaal verantwoordelijkheid voor elkaar. Dat deze stelling over Marokkanen in Nederland onjuist is... begrijpen we allemaal wel. Maar toch merken we veel succesvolle jonge Marokkanen... dat deze stigma's erg blijven plakken. Vandaag verdedigt Jurjaan Omlo zijn proefschrift... Integratie en Uitigratie. Hij heeft die voor een groep jonge, succesvolle Marokkanen geïnterviewd... over welk beeld zij van integratie hebben. Meneer Omlo, goedemorgen. Goedemorgen. Uw onderzoek gaat niet over hoe het is gesteld met de integratie van Marokkanen... maar vooral wat zij ervan vinden. Hoe bent u tot deze vraag gekomen? Ja, dat klopt. Um, ik ben tot deze vraag gekomen omdat ik merkte dat er ontzettend veel onderzoek wordt gedaan naar de integratie van etnische minderheden. Um, en wat mij opviel is dat sociale wetenschappers vooral zelf bepalen wat integratie betekent. En ook meten in hoeverre het ervoor staat met de integratie van uh, deze groepen. Maar wat mensen nou eigenlijk zelf vinden van dat hele idee integratie... en uh, onder welke voorwaarden vinden zij integratie bijvoorbeeld belangrijk? Uh, wie is verantwoordelijk voor integratie? Dat soort vragen worden eigenlijk nooit gesteld. Maar dat kon we eigenlijk is... wel een beetje verwachten, toch? Ze zijn het er waarschijnlijk niet helemaal mee eens. Ja, het, lijkt me, het zou heel logisch zijn om die vraag te stellen, maar dat is dus niet gedaan. Um, maar wat je ziet is dat ze integratie juist wel toch wel heel belangrijk vinden. Um, ze zien integratie als een kwestie van meedoen en dat uh, allochtonen daarin ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Dus uh, ze vinden het hartstikke belangrijk. Alleen het politieke verhaal over integratie vinden ze ja, toch wel problematisch. En welk verhaal is dat dan? Nou, dat is eigenlijk vooral het verhaal dat um, in de eerste plaats het gepolariseer over Marokkaanse Nederlanders vinden ze heel problematisch. Dus ze vinden het debat heel stigmatiserend en generaliserend. Dat alle Marokkanen over één kam worden geschoren, er wordt geen onderscheid gemaakt. Maar ook het, het specifieke verhaal over integratie. Ze hebben een beetje het gevoel van wanneer is er, komt er nou eigenlijk een eind aan dat integratieverhaal? Wanneer ben je uitgeïntegreerd? En ja, daar lijkt eigenlijk geen, uh, geen grenzen in te bestaan. En de eisen, integratie eisen worden alleen maar opgeschroefd. Dus uh, ja, je kan het nooit goed genoeg doen, lijkt, zo lijkt het voor hen. Ja, maar tegelijkertijd is dat natuurlijk ook een beetje stigmatiserend om te zeggen dat de politiek massaal polariseert, want het, het, het komt ook ergens vandaan. Ja, nou, um, ja, wat zij in elk geval merken is dat er uh, een heel gebrek tegengeluid is. Dus uh, ze hebben moeite met het gepolariseren van, van mensen als wilders... Maar uh, zij merken ook gewoon dat er eigenlijk weinig tegengeluid is vanuit andere partijen. En voelen zich dan ook uh, ja, toch wel in de steek gelaten. Ook met name door linkse politieke partijen. Um, het, is, het is wel zo, soms voelen ze zich uh, wel vertegenwoordigd. Dus het is niet alleen maar uh, negatief, maar het is wel, dat zijn wel uitzonderingen. Maar bijvoorbeeld uh, Balkenende, toen die in de tijd afstand nam van de Fitna-film... Um, hij wordt wel geprezen dat hij daar afstand van nam. En een van de geïnterviewden die geeft dan ook aan van... ...dat gaf mij het gevoel dat deze man niet alleen een premier is van christelijk Nederland... ...maar ook voor alle Nederlanders en dus ook voor mij. Wat doen er door u geïnterviewde Marokkanen nu zelf om alle stigma's van zich af te schudden? Ja, je ziet dat... Um, dat zij dus heel vaak uh, te maken krijgen met voorbeelden... waarin zij uh, met allerlei vooringenomenheden geconfronteerd worden. Zoals? Um, ja, zoals uh, bijvoorbeeld um, een jongen vertelt dat uh, hij op het werk komt... en dan wordt hij gevraagd waarom steken jullie nu altijd die auto's in de fik? Um, en je ziet dat verschillende mensen in het begin vaak... of een paar jaar geleden nog vaak de neiging hadden om zich te verantwoorden... Maar nu zie je ook dat steeds meer mensen aangeven van vroeger zocht ik de confrontatie op... maar nu probeer ik hun meer bewust te maken van uh, wat ze nu eigenlijk zeggen. En uh, deze jongen in dit geval gaf dan antwoord met te zeggen van ja, um, waarom eet jij elke dag kaas? Waarop zijn collega zei ik eet helemaal geen kaas. Waarop hij weer zei ja, maar um, dat is dus het beeld wat mensen van Nederlanders hebben... Um, en toen zei hij, waarom denk je dat ik weet uh, waarom die Marokkanen de auto's in de fik steken? Ik heb daar helemaal niks mee te maken. Nee. Dus dat zijn manieren om mensen ook aan het denken te zetten uh, en om hen bewust te laten maken dat zij uh, ja, helemaal niets te maken hebben met uh, Marokkanen die het wat minder goed doen in de samenleving of voor meer problemen zorgen. Mm -hmm. Vandaag verdedigt u uw proefschrift Integratie en in Uitegratie in Amsterdam. Onderzoeker Jurian Omlo, dank u wel en succes. Ja, zeven minuten over vijf. Half Nederland ontwaakt op dit moment. En de andere helft die pakt misschien al de krant van de deurmat. Of is al op weg naar de vroege kiosk. Wij hebben de krant alvast voor je doorgenomen, Martijn Middel.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 de bestuurscrisis bij de gode zone met ledenogen aan. De Haagse verzekering steunt de club jaarlijks met 10 miljoen euro... maar volgens directeur communicatie Jan Driessen is dat de laatste tijd geen pretje.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 Ja, Straks hoort u een column van onze politiek strategie Duke Hoogland over bijzonder onderwijs. Maar eerst gaan we luisteren naar Jason Reiss met Butterfly. I'm taking a just imagining that I'm dancing with you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 up and da da pop pop super boom, boom. Ja, prachtige muziek. Zo op de vroege woensdagochtend Jason Ras met Butterfly. Wekelijks spreken jonge schrijvers, politici en ander talent... een column uit in Wenos Nachtprogrammering. Deze week hoort de politiek stratege Duke Hoogland... over het bijzonder onderwijs. Op een school in Rotterdam geeft een 16-jarige jongen wiskundeles. Het is Jordi Hendricks... Hij geeft voor 2,50 euro per uur wiskundeles aan 2 VWO. 1 uurtje per week. In eerste instantie lijkt daar niks mis mee. Er moet goede begeleiding zijn van de inspectie op het onderwijs. En het is maar tijdelijk. Jongeren die jongeren iets bijbrengen kan prima werken. En ik dacht dan ook, dit is vast op de vrije school. Of een experiment op een monte. sorry, we kunnen geen leraar vinden instelling. Maar niets blijkt minder waar. Het is de gereformeerde scholengemeenschap in Rotterdam. Die hebben moeite met het vinden van een leraar... die bij de geloofsovertuiging van de school past. Voor wiskunde? Want de lieve heer zit kennelijk ook in de getallen. Godsdienstige wiskunde. Ik wist dat voor veel wiskundigen de getallen heilig zijn. Maar dit is een flauwe kul van het ergste soort. In Nederland anno 2011... kan ik me niet voorstellen dat op de gereformeerde school alleen bijbels gerekend wordt. Neem het aantal discipelen, tel er de leeftijd van Jezus bij op toen hij stierf... en deel dat door het aantal schapen op de ark van Noach. Nee, dit is een achterhoedegevecht van een niet-wereldse onderwijsbeleving... waar onmiddellijk een einde aan gemaakt moet worden. Elke god is wat mij betreft welkom, maar niet binnen de schoolmuren. En oh ja, ik kan niet laten het even te zeggen... maar als dit op een islamitische school was geweest dan was de wereld te klein geweest. Dan had Greet nu al aan Marja van Bijsteveld gevraagd... deze terroristische broedplaats te sluiten. Religie gaat bij de gereformeerde scholengemeenschap... kennelijk boven de kwaliteit van onderwijs. En daar moeten we gewoon mee kappen. En oh ja, Jordi, veel succes met lesgeven... maar dat komt vast wel goed. Ja, u hoorde een column van Poetics dat Duco Hoogland over het bijzonder onderwijs. En de jonge leerling van 16 jaar, Jordi die les mag gaan geven in het Rotterdamse. Het is 14 minuten over vijf. U luistert naar Nu Al Wakker op Radio 1. Zometeen wordt de vraag gesteld die niemand durft te stellen. Maar eerst de zomerspelen in Londen staan voor de deur. Maar dat betekent niet dat de sportkoepel NOC-NSF... geen oog meer heeft voor de evenementen na de zomer. In 2014 wachten namelijk alweer de winterspelen. NOC-NSF wil dan volledig voorbereid af kunnen reizen naar Zuid-Rusland... en is daarom al druk bezig met het verkennen van de Olympische stad. Algemeen-directeur Gerard Dielissen is momenteel in Sochi. Goedemorgen, meneer Dielissen. Goedemorgen. Wat doet u nu in ruim twee jaar van tevoren in Sochi? Uh, ja, God, ja, ja. Ik, ik ben, dit is al de derde keer dit jaar dat ik in, uh, in Sochi ben en uh, ook in Moskou, want het organisatiecomité uh, zit niet alleen in Sochi, maar het grootste deel nog in, uh, in Moskou. Ja, we zijn hier inderdaad, zoals je zegt, de boel aan het verkennen en ik ben nu met een delegatie, onder andere van Heineken, omdat we uh, op dit moment aan het nadenken zijn waar we straks in 2014, februari 2014 met Holland Heinekenhuis moeten gaan situeren. En is daar een mooie en, plek voor uh, gevonden? Nou, we hebben wel een paar mogelijkheden. Ook wel bijzonder, want het organisatiecomité biedt aan om het Holland-Heinekenhuis... evenals een groot aantal andere national houses... om die uh, zeg maar op het Olympische Park te situeren. Uh, dat is geen verplichting, maar dat moeten we wel overwegen. En we hebben een aantal andere locaties bekeken. En daar zit inderdaad wel wat bij. Uh, maar die keuze moeten we natuurlijk wel de komende maanden gaan maken. Nou, nu we het toch over dat Holland-Heinekenhuis hebben... verwacht u eigenlijk dat veel Oranje fans af zullen reizen naar Sochi? Nou, dat, dat, dat is natuurlijk een discussie die we ook aan het voeren zijn. Want die discussie moet je wel voeren als het gaat om het bepalen van de grootte. Met dubbel om, dubbel T van het uh, Holland heinekenhuis Huis. En we verwachten dat er veel en veel minder mensen naar Sochi gaan dan straks bijvoorbeeld naar Londen. Londen heeft een heel groot volwant Heinekenhuis over een paar maanden en, en hier kunnen we toch wel met een veel kleiner, uh, kleinere locatie toe. En want het zijn vooral de schaatsliefhebbers die, uh, die zullen gaan en het zijn natuurlijk ook de, uh, de relaties van de bedrijven die hier naartoe zullen gaan. Dus we verwachten ergens, het valt, ja, je kan natuurlijk niet tot achter de komma voorspellen... Maar ergens tussen, nou ja, laten we zeggen, 1200 mensen zullen hier per dag zijn uit Nederland om naar de schaatsen te komen kijken. We hadden het al over de schaatsliefhebbers. Wij zijn natuurlijk super benieuwd hoe de ijsbaan eruit ziet. Hoe staat het daarmee? Nou ja, ik was hier uh, vlak voor de zomer in mei of in juni, ik weet niet helemaal maar precies. Maar toen uh, waren veel accommodaties die waren al te zien. Uh, de ijsbaan toen nog niet, maar die staat nu al wel overeind. Dus uh, dat zit er zelfs op. Ja, dat ziet er prachtig uit. En uh, ik kan natuurlijk nog niet beoordelen hoe die ijsbaan er exact uit gaat zien. Als ik uh, zie met welke precisie de Russen hier uh, op de grootste bouwput van Europa, want het is op dit moment aan het bouwen zijn, ja, dan kunnen we daar wel vertrouwen in hebben. De, de, de, die ijsbaan is op tijd klaar. En uh, in 2013, precies een jaar voordat de spelen beginnen. ...wordt hier het WK afstandig georganiseerd als een soort van test-event. En dat, uh, dat gaan ze makkelijk verder. Waar moeten we ons wel zorgen over maken? Ik kan me zo voorstellen dat de veiligheid uh, een belangrijk issue-punt is. Ja, nou, de veiligheid is een belangrijk issue. Want ik was vorige avond op de ambassade uh, in Moskou... ...om daar ook met onze ambassadeur en uh, met de mensen daar te praten over die veiligheid. Dat is wel een issue. Want je zit hier natuurlijk aan de, ja, aan de kant van de noord kaukasus uh, En er gebeurt hier in de regen nog wel eens wat. Ik, ik denk dat het veiligheidsissue op de accommodatie zelf... Ja, dat die Russen dat buitengewoon goed onder controle hebben. Maar ja, het kan me zo dat er ergens anders in Rusland wat gebeurt. Hè, waardoor tijdens de spelen... Waardoor er uh, uh, ja, toch op zijn minst uh, sprake is van enige opwinning. Uh, en, en wat mij opvalt wel, ook niet de derde keer dat ik hier ben... Uh, is dat het verkeerde stad in. Want de ijsvenues, de, de, de, de ijslaan bijvoorbeeld... En de ijshock hier op alle, uh, alle stadions waar wedstrijden uh, worden gesteld... Waar ijs... Uh, uh, Waar ijs is, die zijn, worden gebouwd op één cluster, zeg maar twee, vierkante kilometer. Dat heet de Coastal Cluster, dat zit aan de Zwarte Zee. En alle ski-nummers en de langloopnummers, dat zit in de bergen. Dus dan zeg maar vijf 60 kilometer verderop. Dan kun je met de auto en de trein naartoe. Dat wordt allemaal buiten gewoon goed ontsloten. Maar ik zie nog niet zo goed uh, hoe ze de stad gaan ontsluiten. En of ze ook wel bewust veel mensen de stad in willen hebben, of juist niet. Uh, dat is wel een onderwerp waar we het over zullen hebben. Maar ja, daar zullen wij als Nederlanders ook niet zo heel veel uh, mee te maken krijgen. Maar het kan wel een uurtje duren voordat je ontzettend het van een soort bent uh, vanaf, uh, vanaf de ijsbaan. Bijvoorbeeld. Maar laten we even iets anders behandelen. Vandaag wordt ook bekend dat jullie willen onderzoeken om de jeugd Olympische Spelen naar Rotterdam te halen in 2018 of uh, 2022. Waarom ja, willen jullie dit graag? Op... Nou ja, de Olympische Spelen, uh, dat, dat is een prachtig evenement. Een nieuw evenement. Uh, vorig jaar voor het eerst georganiseerd in Singapore uh, onder auspiciën en, en ook het, het initiatief plan bij het Universiteur. Heb ik IO7 nou. De komende uh, maand januari dan zijn de eerste Olympische jeugd uh, te in Innsbruck. Het ja, is een prachtig evenement waarbij uh, jongeren uh, op topsportniveau laten zien wat ze dan kunnen. Maar behalve topsport gaat het ook om cultuur en, en onderwijs, om culture en education. Het uh, ja, is een prachtig evenement met, met, met veel uh, uitstraling. Ook naar de jeugd die moet gaan sporten, want we vinden eigenlijk dat veel te weinig jeugdsport. Die kunnen ook een voorbeeldfunctie gaan vervullen tijdens zo'n evenement waar je dan ook mooi naartoe kunt werken. En uh, nou, de stad Rotterdam is geïnteresseerd om in ieder geval te onderzoeken of ze dat willen gaan organiseren samen met ons. En ja, dat lijkt mij prachtig om dat in ieder geval te doen in die stad te zitten. En dan zullen we, nou ja, zeg met maar de loop van het volgend jaar zullen we dan moeten besluiten of we dan daadwerkelijk een bid gaan uitbrengen op die Autalympische spelen. Maar er zijn natuurlijk meer, meer, meer steden in de wereld die, die opteren voor, de, voor die Afrodische spelen ja, dus komend jaar wordt het onderzocht en dan wordt bekeken of er een bit wordt uitgebracht. Ja. U bent ja. voorlopig in Sochi, tot, hoe lang blijft u er nog? Nee, ik ben ik ben zondag en uh, nou, we gaan vandaag weer terug. Dus we hebben Ach. twee dagen hier uh, intensief gewerkt. En uh, nou, met de informatie naar in huis. Uh, ja, Daar gaan we weer verder mee aan de slag. Heel goed. Nog werk aan de winkel voor de Russen als het gaat om de verkeer en uh, veiligheid. Maar tegelijkertijd kunnen we concluderen dat het stadion er al mooi bij staat. Met name het schaatsstadion waar we natuurlijk allemaal zo uh, op gefocust willen zijn. Gerard die is het algemeen directeur van het NOC NSF vanuit Sochi. Dank u wel. Okay. Straks spreken we nog met Frits Barend over de crisisperikelen bij Ajax. Maar eerst Jurk met Tram 7.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 Weet dat ze verdrietig is, maar God wat is ze mooi. Zo mooi, zo mooi. Zoals u het van Omroep Ween al gewend bent op deze vroege ochtend... altijd muziek van eigen bodem. Dit was Jurk met Tram 7. Hoe werkt dit? Wat vindt u daarvan? Waarom is dit zo? Vragen stellen we de hele dag en we geven ook de hele dag door antwoorden. En toch zijn er ook van die vragen die we niet zo makkelijk durven te stellen. Onze verslaggeefster Cecile van der Grift die heeft er totaal geen last van. Zij gaat altijd weer op zoek naar antwoorden op vragen die nooit worden gesteld. Van onze eigen presentatrice Inge Loestol kreeg ik deze week een mail toegestuurd met de vraag... Waarom zijn de busjes van watertransport zo opvallend in het straatbeeld? Ik ga voor haar op pad. Daar heb ik nog nooit over nagedacht. En volgens mij het lijkt mij alleen maar onhandig eigenlijk dat ze opvallen. Omdat uh, ze in de gaten gehouden kunnen worden door de politie die er achteraan rijdt. Opvallend. Zijn die opvallend dan? Ze zijn toch, ja, het is toch een beetje donkerblauw. Ik vind het niet opvallend. Nou, Ik denk dat je uh, dan heb je wat sociale controle van De mensen op straat die zien, die zien echt dat daar wat staat. Um, en dan is het voor uh, mensen minder makkelijk om, om de boel leeg te roven. Ik denk dat, daarom, dat dat daarom is. Ja, je zou juist denken dat ze niet opvallend zijn. Maar dat zijn ze dus wel. Ik heb eigenlijk geen idee waarom. Ik denk om, ook om deels af te schrikken. Nee, ik zit het wel waarom zou je mensen af willen schrikken met zo'n busje? Als ze niet weten dat het waardetransport is, dan zou je er ook niks mee doen. Ik denk dat het dan eerder opvalt als hij wordt overvallen. Ik denk maar dat het wettelijk verplicht is. <laughs> dat is ook een goede vraag. Ik zou het echt niet weten. <laughs> Misschien moet het gewoon een random busje zijn zoals alle andere busjes. Ik denk dat ze dat beter kunnen doen. Om antwoord te krijgen op mijn vraag heb ik aangeklopt bij Rob Huigens. Security and Risk Director van G4S Cash Solutions. Het grootste waardetransportbedrijf in Nederland. Rob, om de geldtransportbusjes staat heel groot geschreven waardetransport. Daarom vragen wij ons af... Waarom zijn deze busjes zo opvallend? Um, twee belangrijke redenen. Dat, dat laatste wat je noemt, dat waardetransport, dat is gewoon wettelijk verplicht. Dus de wet omschrijft dat we dat erop moeten zetten. En daarnaast komt het ons ook wel goed uit. Want zo'n hele opvallende auto, dat, dat geeft een hele hoge attentiewaarde. En dat is voor ons op twee momenten belangrijk. Uh, eentje is, uh, uh, een auto van ons kan natuurlijk betrokken raken bij allerlei incidenten. Uh, bij zo'n incident, bijvoorbeeld een overval, dan is het juist prettig als mensen zien... dat het niet zomaar een busje is, maar een auto waar ook echt wat mee aan de hand kan zijn. En de andere kant is dat onze chauffeurs de hele dag door... Uh, straten rijden met veel winkelend publiek, eh, soms ook best op hinderlijke plaatsen stil gaan staan. En dan is het prettig als iemand kan zien waarom dat is, namelijk waardetransport. En eh, een, een, een overvaller weet denk ik toch wel waar die moet zijn. En of wij er nou waardetransport op zetten of niet, of het in een onopvallende bus of met een opvallende bus doen. En zijn er ook klanten die zeggen van nou ik wil juist eigenlijk in anonieme busjes wil ik uh, het geld vervoeren? Dat komt best eens voor. Uh, uh, alleen proberen wij ook die klant. Het, het mag dus niet. Hè, dus dat, het het, ja, dat is eigenlijk het simpel. Wordt altijd. Ja, het, het maakt niet uit of ik het wil. Het mag niet. Uh, daarnaast doen we dan ons best om die klant uit te leggen dat het eigenlijk niet handig is om het onopvallend te doen. Hè, maar juist uh, heel belangrijk is dat mensen kunnen zien dat een professioneel bedrijf uh, het geld ophaalt. Hè. En, en dan kom ik toch weer terug op die goed voorbereide overvaller. Want die weet ook dat een, goed, dat een waardetransportbedrijf, een professioneel bedrijf, allerlei maatregelen heeft genomen om het transport juist heel erg veilig te maken. Nu moedigen steeds meer het uh, pinnen aan. Is dat ook de ondergang van de waardetransport? Dat hoop ik niet. Nee, nee, dat, dat voorlopig ziet het er niet naar uit. De, het, het pinnen wordt weliswaar aangemoedigd, maar er is ook nog heel veel cashgeld. Uh, er zou wel heel weinig cashgeld moeten overblijven, wil er voor ons geen werk meer zijn. En dan uh, wil ik stiekem eigenlijk toch nog de vraag stellen. Hoeveel wordt er ongeveer vervoerd in de auto's? Nou, dat was stiekem een vraag, dat zei je al. Dus uh, uh, ja, daar geef ik geen antwoord op. Dat, dat, dat houden we liever voor onszelf. De waardetransportbusjes zijn dus zo opvallend omdat het één, simpelweg, wettelijk verplicht is. En twee, het heeft een hoge attentiewaarde, waardoor mensen op straat kunnen zien als er een overval plaatsvindt. Ingeloe, ik hoop dat je nu antwoord hebt op je vraag. Nou, dat heb ik zeker. Dankjewel. Ik ben blij dat mijn vraag is beantwoord. Heeft u nu ook een vraag die je niet durft te stellen? Laat het ons even weten op 0800-1121. 0800-1121. En dan zal Cecile van der Gift voor u op pad gaan. Drie minuten voor half zes bij ons is aangeschoven. Onze actualiteitsredacteur Martijn Middelvoor. Het Nieuwsminuutje. In de Amerikaanse staat Californië is een man opgepakt... die wordt verdacht van de moord op zijn tweejarige dochter. Het meisje werd een week geleden vastgeriemd aangetroffen... in een autostoeltje dat in een beek dreef. Volgens de FBI is de peuter met stoeltje en al... van een nabijgelegen brug afgegooid. De 27-jarige vader werd na oproepen op de Amerikaanse televisie gevonden. Hij zat ondergedoken in het huis van een vriend... Atos, een van de grootste ICT-bedrijven ter wereld... gaat stoppen met e-mail op de werkvloer. Volgens de top van het bedrijf is 90% van de mailtjes tijdverlies. Werknemers van Atos ploeteren dagelijks door zo'n 200 mailtjes. En dat moet afgelopen zijn. Binnen anderhalf jaar wordt de elektronische post binnen het bedrijf afgeschaft... zodat werknemers weer ouderwets met elkaar in gesprek gaan. En tot slot de beurzen in Azië. Het lijkt vast te prik te zijn ook vanochtend weer rode cijfers. De Hang Seng staat op een verlies van bijna 2 procent. En ook Tokio staat in de min. De Nikkei verliest ongeveer 1,25 procent. Het nieuwsminuutje. Dank je wel, Dankjewel, Martijn Middel. En dan weten we wat het nieuws is. Het enige wat we nog willen weten is het weerbericht van vandaag. En daarom bellen we met onze eigen weerman Stijn van Antwerpen. Stijn, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat voor dag gaat het worden? Nou, vandaag zien we eigenlijk een beetje een tweedeling in Nederland. Limburg heeft dan nog wel uh, geregeld zonneschijn vandaag. En daar komt de temperatuur het, ook het hoogst uit. Maar in de kop van Noord-Holland, daar kan een bui gaan vallen. En daar stijgt de temperatuur ja. tot zo'n 10 graden. Nou, de rest van Nederland heeft eigenlijk gewoon een beetje te maken met, een, uh, ja, met wat bewolking en af en toe ook wat zon. En daar komt de temperatuur dan uit rond een graad of 9 maar de winter is dan vandaag zwakt tot matig en komt erbij uit een zuidwestelijke richting. Dus eigenlijk kun je het beste vandaag in Noord-Holland zijn? Uh, wil je regen hebben? Wel ja. Ja, maar het is wel 10 graden hè, bij de rest uh, 9 zei je. Ja, inderdaad oké. Okay. Nee, als je echt, uh, echt een hoge temperatuur wilt, dan, uh, dan moet je inderdaad in de kop van, uh, van Noord-Holland zijn. Maar uh, ook de komende dagen blijft het gewoon een beetje ja, dat wisselvallige weer en neemt onstuimigheid ook eigenlijk alleen maar meer toe naarmate we het weekend naderen. Heel kort nog moet Sinterklaas zich zorgen maken, want uh, ik hoor dat het hard gaat waaien de komende dagen. Nou, het is eigenlijk een beetje afwachten wat het nou precies gaat doen. Het is nog best wel een lange termijn en uh, ja, die storm die kan uh, morgen van de kaarten zijn, maar het kan ook weer terug zijn, dus het is gewoon allemaal even in de gaten houden. Zoals het er nu uitziet lijkt het wel hard te gaan waaien die dag. En uh, ja, is het ook aardig te noemen die dag. Nou, Amerika en Sinterklaas moeten dus voorzichtig doen de komende dagen. In ieder geval vandaag regenachtig in de kop van Noord-Holland 10 graden en in Limburg zonneschijn. Dankjewel, WNL's Weerman Stijn van Antwerpen met het weerbericht van vandaag. Er lijkt maar geen einde te komen aan de nieuwsstroom vanuit de Amsterdam Arena. De thuisbasis van Ajax is op dit moment meer een crisiscentrum dan een voetbalstadion. Dagelijks komt de club in het nieuws met nieuwe ontwikkelingen omtrent de bestuurlijke crisis. Sportjournalist Frits Barend houdt de ontwikkeling in Amsterdam nauwlettend in de gaten. Goedemorgen meneer Barend. Goedemorgen. Volgt u het verhaal allemaal nog wel een beetje? Want er gebeurt zo ontzettend veel rondom daarheen. arena. Nou, ik probeer af en toe te denken, ik stop nu met volgen. Maar dan uh, zit dat toch in het journalistieke bloed, komt boven en dan blijf je toch weer volgen. Ja, want hoe volgt u het anders dan de gemiddelde Nederlander? Nou, uh, ik bel met betrokkenen en in beide kampen overigens. Ik bel in het Kruifkamp, in het anti-Kruifkamp. Ja, en u heeft gisteren met Johan Kruif zelf gesproken en liet ja. namens hem weten dat hij strijdvaardig is. Dus hij gooit de ring niet in de handdoek. Nou, hij zei, uh, kijk als deze raad van ook opstapt, dan moet ik ook opstappen, maar... Voordat ik opstap, wil ik het contract zien wat zij met Louis van Gaal hebben afgesloten en meneer Sturkenboom en Danny Blind. Maar daar ben ik niet in gekend en ik ben wel mede verantwoordelijk. Want we zijn collectief verantwoordelijk voor die contracten. En meneer Hogevorst zat vanavond naast mij, oud-minister en destijds de voorzitter van de AFM, die over ja, corporate governance gaat. En die zei ook dat het bizar is dat hij dat niet krijgt. De contracten moet hij inzien, want hij is medeverantwoordelijk En hij zegt ook, misschien staan er wel dingen in waar ik helemaal niet mede verantwoordelijk voor wil zijn. En volgens zei hij uh, dat hij dan ook op het moment dat hij de contracten heeft, wil kijken hoe je de contracten kunt ontbinden. Want hij vindt dat ze onrechtmatig afgesloten zijn. Ja, dus het wordt ook nog een uh, bestuurlijk en zelfs een juridisch uh, verhaal als het zo doorgaat. Ja, het is al een juridisch verhaal, hè? want uh, tien trainers met Johan Cruijff overwegen ook juridische stappen. Uh, tegen de benoemingen van deze uh, drie mensen. Eerder deze week kwam de ledenraad bij elkaar... en werd besloten dat de gehele Raad van Commissarissen moet opstappen. Ja. Niemand wilde daar natuurlijk gehoor aan geven. Hoe moet dat nu verder? Nou, niemand. Ik bedoel, je zou normaal verwachten dat als het zo het vertrouwen in je wordt opgezegd... dat je dan in het belang van de club... en niet, dan moet je niet aan het eigen belang denken, maar ja, dat is al lang voorbij. Dat je denkt, nou ja, als het vertrouwen zo meer wordt opgezegd, wat doe ik hier dan nog? Maar de Raad van Commissarissen wil, uh, althans de vier leden willen uh, meer gedetailleerd weten waarom ze op moeten stappen en voorlopig ze op te stappen. En daardoor heeft Johan Cruijff besloten, ja, maar dan stap ik ook niet op. En misschien blijf ik dan nog wel even zitten, want ik wil er zijn... Die voetballers moeten de macht overnemen waar Ajax. Die voetballers als Jonk en Bergkamp, Frank de Boer, uh, Michiel Treek, ja. Orlando Trusvel. Hij zegt, deze voetbalgeneratie is aan toe dat ze de macht overnemen. En niet Van Gaal en ik moeten dat mee doen. Maar u... Wij u gaf... moeten van de zijkant toekijken. U gaf net aan dat u met beide Kampen contact heeft. U dus heeft met Johan ja. Cruijff gesproken. Met wie van de vier, met, van ten Haven, Olfens, Reumer en Davids, heeft u contact? Uh, ik heb via Mels met Edgar Davids contact en ik heb ook met uh, de heer Reumer contact. Maar ik vind ook dat je als journalist moet je beide partijen aan het woord laten. Moet je beide partijen horen. En het vervelende is ook voor een journalist hoe, hoe bepaal je dan je keus. Uh, je hoort vaak volslagen tegenstrijdige dingen. Uh, als ik hoor, hoor ik... Ja, negatieve dingen over de overige vier leden van de raad van bestuur. En als de overige vier leden van de raad van bestuur dan even collectief mag citeren... hoor ik nare dingen over Johan Kruijf. Nu had het over het viertals en havenovers Reumer en Davids. Ze willen eerst nadere toelichting hè, voordat ze ja. verdere stappen komen. Ja. Maar die lijken er dus niet te komen. Hoe lang kan dit nog gaan duren? Nou, Ze zullen ongetwijfeld van de, raad, van de ledenraad uh, nog meer uh, toelichting krijgen... de ledenraad... ...hoopt dat zij vrijwillig opstappen. Ja, dit kan nog heel lang duren, want als zij niet weggaan... ...dan zullen er ook drie stappen volgen. Maar ja, ik begrijp niet als je... ...je wordt gekozen door een ledenraad, die benoemt je... ...en als die, de, ja, de benoemers het vertrouwen hierop zeggen... ...het is net als een regering, het parlement zegt... ...vertrouwen in de regering, maar de regering gaat niet weg. Uh -huh. Het is toch heel gek. Ik begrijp het ook niet hoor, van mensen uh, die... ...maatschappelijk veel bereikt hebben. Dat kun, je, dat kun je niet ontkennen van alle... ...eigenlijk alle vier ook. Edgar David is maatschappelijk... ...zich op een hele aardige manier aan het ontwikkelen... Uh, ...met zijn straatvoetbalproject. Uh, maar meneer Ten Haven staat bekend... ...als een iemand die in het bedrijfsleven... Een ...naam gemaakt heeft. Ja. Mevrouw Olvers een goede advocaten zijn. Paul Reumer ken ik, want die heeft... Heb ik, ...nou, die ken ik... Uh, via wel privé als zakelijk. Wereld. Dus ik begrijp niet dat die mensen niet zelf... ...die aan zichzelf houden. Maar ik had al voor... ...de ledenraadvergadering heb bij mezelf gedacht, ik wil het niet op stemming laten aankomen. Kruif is Ajax. En uh, moet ik dan straks een stemming krijgen dat Kruif weggestemd wordt? Ja, ik zou er niet verantwoordelijk voor willen zijn. Maar ja, ik zit niet in die raad van Kruijf. Misschien gelukkig ook maar. Um, ja, gelukkig ook maar, ja. Ja, ja. Zometeen praten we met u verder, meneer Frits, over de bestuurlijke crisis bij Ajax. Maar eerst gaan we even luisteren naar iemand anders uh, uit Spanje. En dan heb ik het niet over Johan Kruijf, maar over Sinterklaas. Want wie kent hem eigenlijk niet? Dat is Henk Westbroek. Met paas pa en kick-kansinterklaas stuur ik hem een kaart. Ik schrijf het met mijn rat en goed gelijk zijn paard. Maak een soort van grapje over die zak van Zwarte Piet. Maar sint die heeft het blijkbaar druk, want antwoord krijg ik niet. Wanneer ik op vakantie ga en toch in Spanje ben, dan rij ik even bij ze langs omdat je heel goed ken. Helaas, helaas is Sint nooit thuis soms een zwarte Piet, die trouwens in zijn vrije tijd opvallend bleek, je ziet Sinterklaas. Wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk zwarte Piet, Sinterklaas. Wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk zwarte Piet. Jaar rond 5 december krijg ik al een kleur. Ik weet wat met de wachten staat, een schimmel voor de deur. Ik heb wat drank in huis gehaald, ontvangen ze met een niet. Maar het ene jaar drinken ze wel een jaar erop weer niet. Sinterklaas. Wie kent een niet, Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk zwarte piet, Sinterklaas. Wie kent er niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk zwarte Piet. Maar pijn. Een papieren noot, een papieren pepernoten, een pepernoten noot, een die, die, die, papieren noot, een papieren noot, Ik kan Sinterklaas en stuur ik hem een kaart Ik schrijf hem hoe het met me raadt en goed gelijk zijn paard Maak een soort van grapje over die zak van Zwarte Piet Maar Sinti heeft het blijkbaar druk, want antwoord krijg ik niet Sinterklaas Wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas En natuurlijk Zwarte Piet, Sinterklaas Wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas En natuurlijk Zwarte Piet, Sinterklaas Wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas En natuurlijk Zwarte Piet, Sinterklaas wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Sinterklaas, wie kent hem niet van Henk Westbroek. Zojuist spraken we al met Frits Barend over de crisistijden in het bestuur van Ajax. Laten we even teruggaan naar de kruiffilosofie. Volgens die gedachte moeten oud-voetballers in de jeugdopleiding aan de slag gaan. Danny Blind is ook een oud-voetballer, maar wordt steeds aan de kant geschoven. Toch overleeft hij het elke keer weer. Hoe kan dat, meneer Barend? Ja, dat is heel jammer eigenlijk, ook met Danny Blind... ...zou eigenlijk in het kamp van Kruif moeten zitten uh, als oud-voetballer, oud-Ajax ziet... ...die veel voor Ajax betekent. Danny Blind heeft overigens al alle functies van Ajax bekleed die er te bekleden zijn. Uh, van hoofdtrainer tot assistenttrainer, hoofdjeugdopleidingen, uh, spelersdirecteur, spelersmanager. Dus loopt er al heel lang rond. Uh, maar ja, op een of andere manier is er blijkbaar tussen een aantal oud-spelers... en Danny Blind niet voldoende vertrouwen om... Uh, ...hem in dit hele project te betrekken. Maar dat is op zich heel jammer, want Danny Blind zou, hoort ook bij de oudspelers, ...waar Johan Cruijff uh, nou ja, vindt dat ze de leiding bij eens moeten overnemen. Maar blijkbaar boden het niet tussen Jonk, Bergkamp en Danny Blind. Hoe groot acht u nu de kans dat er nu een winnaar uit dit conflict komt? Nee, winnaar is er absoluut niet. Ik bedoel, er zijn alleen maar verliezers. Uh, eerst bestuur Cornell weg, wat ik erg jammer nog steeds betreur... Hoe ik ben of ik van Oerik is een echte Ajax-voorzitter. Die houdt van Ajax. Hij gaat ziel ziel Ajax. Maar ja, dat is misgegaan. Ja, en dit zijn mensen die van buiten komen. Althans, drie ervan. En uh, daarom, dat, daarom hebben ze het ook waarschijnlijk verloren in de ledenraad maandag. Want dan, misschien hadden ze het rationeel er wel kunnen winnen. Maar dan had de situatie ontstaan dat vier mensen die net vier maanden bij Ajax zijn. Of, nou, drie mensen die net vier maanden bij Ajax zijn. ...winnen dan van de grootste icon ...die ooit gaat door Jan En ik denk dat mensen dat net niet konden opbrengen. En daarom begrijp ik ook niet iedereen je niet aan jezelf houdt. En laat Cruijff het, Kruif, laat het Kruif dan maar doen. En dan of, uh, wat hij ook altijd zegt... ...of stranden met zijn ideeën... ...of slagen met zijn ideeën. Want mm -hmm. Kruijven doet geen concessies. Dat herken ik wel, want kunstenaars doen ook geen concessies aan hun levenswerk. Nee, en Cruijff is natuurlijk als voetballer, voetballer een kunstenaar geweest... en al, nu ja. een soort orakel ook weer een kunstenaar. Ja, ja. Um, Tot slot, um, u gaf net al aan dat Hans voor gisteravond bij Paul Witteman naast u zat... en toen ja. eigenlijk zei van, dit is ook heel vreemd... dat een, een commissaris geen inzage krijgt in het contract. Ja. Denkt u dat het uh, vandaag of de komende dagen alsnog gaat gebeuren... Dat, uh, dat, dat hij inzage krijgt in dat contact? Nou ja, uh, dat weet ik niet. Maar uh, Hans Hoge was, was vrij netjes nog tijdens de uitzending. Na de uitzending was hij iets radicaler erover. Het is gewoon belachelijk dat, dat niet gebeurt. Het kan op geen enkele wijze. Ja. En, en... en uh, ja, ik weet het niet. Ze, ze, bedoel, ze moeten het doen. Hij is lid van de Raad van Commissarissen. Hij is verantwoordelijk. Dus ze kunnen moeilijk zeggen: je mag niet uh, als mede verantwoordelijk, uh, mag je zien wat we doen. En anders eist hij het langs juridische weg, ja. heb je al gezegd. Ja, en, en daarin, daarin, daarin gaat Hans Hoogborst hem voorkomen gelijk. U heeft uh, nog niets gehoord van Johan Krijf naar uw optreden van gisteravond? Nee, nee. Ik uh, neem aan u dat gaat... hij... Uh, uitzending was om 12 uur afgelopen. Ja. En ik neem aan dat hij hier uh, in zijn mandje lag. Ja, dus u gaat hem ongetwijfeld vandaag nog uh, wel even spreken? Ik, uh, misschien kan ik hem vanavond nog, vanmorgen nog even bel, ja, of uh, straks. Oké. Okay. Fitzbrandt over het conflict bij Ajax en uh, de kwestie. Zeer veel dank uh, okay. voor die toelichting. Uh, Oké, okay. iemand en, maar, die. moet ook nog een beetje blijven lachen hoor, in het leven. We moeten ook nog blijven lachen, ja. Want uh, ja. Het, uh, misschien gewoon op het veld. Uh, op het veld? Nou ja, het is wel hartstikke leuk dat Ajax op de drempel staat van de achtste finale van de Champions League. Dat is natuurlijk wel fantastisch. Uh, zou het zou toch wat zijn, hè? En, ook, en weer met een hele jonge spits, Klaas. Wel heel erg leuk, toch weer een jongen. Ja, nou, daar geniet blijven. hij nog elke keer van. Is dan Klaassen Klaas in de spits? op die jongen die goal maakte. En het was zo knap. En ja. ook zoals Castagno trouwens... ex-spits van Feyenoord... die nu bij Inter speelt zonder zijn goal maakte. De eerste goal voor Inter. Een heel belangrijke goal. Ja. En een beetje vergelijkbaar ook. Tot ja. net die bal nog aan de voet houdend. Heel knap. Dat zijn echt uh, Castagnos ook. Maar goed, het is leuk dat Ajax uh, hopelijk... de achtste finale van de Champions League haalt. Nou, gelukkig kunnen we nog eindigen... met gewoon te praten over voetbal. Dat is uiteindelijk okay. natuurlijk veel leuker... dan te praten over alle bestuurlijke crisis... Uh, uh, nou, kijken naar voetbal is het leukste. Kijken naar voetbal is het leukste. Nou, het voetbal doen is nog het allerleukste. Nou, <laughs> laten we helemaal goed eindigen, dan, uh, okay. dan gaan we snel met een balletje gaan trappen. Dank u wel, Frits Barend. Oké, okay. tot jullie ja, lekker gaan trappen. Dat balletje gaat trappen. Uh, ga je meedoen, Ingeloep? Ik, ik doe sowieso mee. Nou, Misschien nou. komt Henk van Dorp ook nog. Uh, we gaan naar de, de tijdschrift, want het is woensdag, de dag dat de weekbladen uitkomen. Wij hebben ze alvast voor u doorgenomen. Laten we eens beginnen met Vrij Nederland. Henk en Ingrid zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse politiek. Waarom Geert Wilders dit fictieve echtpaar lanceerde heeft te maken met het zogenaamde framing. Wilders dwingde al anderen op die manier vanuit een PVV-bril naar de wereld te kijken. Vrij Nederland duidt het fenomeen. Volgens Vrij Nederland komt dat steeds meer voor dat framing op een inventieve manier krijgen woorden een andere betekenis. Haagse strategen zeggen dat leugens ook te framen zijn. Denk aan woorden als islamisering en massa-integratie. Nu kunt u zich natuurlijk wel afvragen of deze laatste zin van die Haagse strategen ook niet een soort van framing is. Journaliste Sanne Rozenboom stopte een maand lang met het volgen van het nieuws. Cold Turkey helemaal geen nieuwsberichten meer. In haar relaas in vrij Nederland schrijft ze dat ze meer tijd had... om bijvoorbeeld de, de Donald Duck te lezen. Ja, en wat was wel vreemd voor haar toen ze opeens allerlei mensen... om zichzelf uh, hoorde roepen. Doe eens normaal, man. Uh, of uh, over de Occupy-beweging, want dat had ze helemaal gemist. Nu staat het trouwens zo het nieuws volgen. Heeft ze moeite om aan te sluiten, want heel veel punten... Ja, dat heeft ze geen idee waar het over gaat. Het is de laatste dag van november. En dat betekent dat december voor de deur staat. De maand van Sinterklaas en de Kerstman. En bovendien de maand van de lijstjes. Talloze lijstjes zullen weer de revue passeren. HP de Tijd bijt het spits alvast af. Met Nederlanders die het in 2011 echt hebben gemaakt. Ja, onze collega Joost Eertmans staat er niet op. En wij zelf ook niet. Maar 43 andere personen staan wel in de top. Bijvoorbeeld uw renner Sonny Hoogeland. Actrice Sylvia Hoeks. Wetenschappelijk fraudeur Diederik Stapel. Maar ook Henk en Ingrid, Willem Hollede en bondscoot Bert van Marwijk staan in de lijst. Maar de absolute nummer één is de normaal man. En dat is SP-fractievoorzitter Emiel Roemer. Hij wordt getypeerd als een normale, hardwerkende, nuchtere man. Straks reageert hij bij ons in de uitzending op zijn uitverkiezing. Ja, en tot zover de tijdschriften van, van die deze week uitkomen. We gaan het over iets anders hebben. Plotseling stond Nederland weer op de wereldkaart. Niet onze handelsgeest of de VOC-mentaliteit. Nee, een nieuwe politieke partij zet ons landje in de schijnwerpers. De Partij voor de Dieren zit vandaag precies vijf jaar in de Tweede Kamer. In die vijf jaar voeren ze menig debat over dieren, natuur en milieu. Partijleider Marianne Thieme is die tijd het boegbeeld van de tweekoppige dierenfractie. WNL feliciteert haar graag. Persoonlijk, mevrouw Thieme. Goedemorgen. Goedemorgen. Van harte gefeliciteerd. Hoe gaat u dit vandaag vieren? Uh, nou, ik denk dat ik eens op de fractie uh, lekker wat uh, taart ga halen of zo. En staat er dan ook een diertje op het taart? Uh, is dat is dan toepasselijk. <laughs> nee, nee, nee. We hebben ook geen mokken met gezellige poesjes erop en zo. Ach. Exact vijf jaar geleden toen uh, behaalde u voor het eerst zetels en kwam u in de Tweede Kamer terecht. Kunt u die dag nog goed herinneren? Uh, ja, zeker. Het was echt al een, uh, een mijlpaal. Niet alleen omdat er natuurlijk voor het eerst echt uh, een Partij voor de Dieren vertegenwoordigd uh, ja, is in een nationaal parlement. Ik moest die dag niet alleen allerlei formulieren invullen en uh, een beetje de weg leren kennen in de Tweede Kamer. Maar tegelijkertijd werd ik gebeld door echt de BBC World en uh, de Washington Post. Omdat ja, zoiets unieks was nog nooit eerder vertoond in de wereld. Dus het was een hele bijzondere dag. Had u verwacht wat u had bereikt na vijf jaar nu? Nou, ik heb, uh, ik heb uh, gehoopt uh, natuurlijk dat uh, wij dat waar konden maken wat we van tevoren ook zeiden. Van dat wij de haas in de marathon uh, zouden zijn. Dus dat wij de aanjager zouden zijn van andere politieke partijen van links tot rechts. Om meer uh, aandacht uh, te genereren voor dieren, maar ook voor natuur en milieu. En uh, als ik kijk naar vijf jaar nu Partij voor de Dieren, dan zie je ook, en dat wordt ook wel, uh, is ook wel door onderzoekers ook bevestigd, dat andere politieke partijen uh, zoals uh, GroenLinks, SP, maar ook uh, dan de nieuwe partijen PVV in de afgelopen jaren heel veel meer is gaan doen voor, uh, voor dieren, natuur en milieu. En waar bent u nu het meest trots op? Op welk idee, welk voorstel? Nou, wat je uh, ziet natuurlijk, zeker ook in het begin, uh, er was veel hoongelach van een partij voor de dieren en uh, straks krijgen we nog een partij voor de fietsen en voor de planten, hoe ver moet het allemaal wel niet gaan? Uh, is dat steeds meer mensen uh, erachter komen dat uh, de Partij voor Dieren een partij is die voor de hele planeet op wil komen. En die nou juist uh, mensen bewust maakt, niet alleen in het parlement, ook, maar ook daarbuiten dat uh, we vooral voorbij onze eigen korte termijnbelangtjes moeten kijken. En waar ik nou heel erg trots op ben, is bijvoorbeeld iets wat een enorm taboe is, namelijk uh, wat je op je bord hebt liggen: vlees. Uh, dat wordt altijd gezien van, nou dan mag je niet aankomen. Maar steeds meer mensen realiseren zich wel dat het gewoon beter is voor jezelf... en voor, ook voor het klimaat en voor je gezondheid om daar, uh, om daar minder van te nemen. En je ziet ook dat dat in, de, in het kabinet langzamerhand ook beleid is geworden... om te zoeken ook naar alternatieven voor vlees... zullen we iedereen nog blijven kunnen voeden Precies. in de toekomst. Precies, maar nu kwam je ook bijvoorbeeld met een heel ander type voorstel, namelijk de vissenkom en de, de grootte van de vissenkom. Is dat nou ook echt zo nodig? In de uh, ja, kijk, wij komen natuurlijk op voor, uh, voor alles wat kwetsbaar is. Dus ook, uh, ook voor, uh, voor uh, de huisdieren die in kom vis komen worden gehouden, de vissen. Maar ik kan me wel herinneren nog dat uh, toen uh, wij heel veel moties gingen indienen in de Kamer. Uh, waardoor je als, uh, als kleine partij ook veel aandacht kunt genereren. Tijdens een debat over dierenwelzijn hadden wij allerlei moties ingediend over megastallen, over dierproeven. Over uh, de plezierjacht, dus over het jagen van dieren in het wild. En we hadden ook emotie over het feit dat heel veel mensen zich niet realiseren. dat als je een goudvis in een kom houdt, dat het gewoon echt puur diermishandeling is. En dat het anders moet. En natuurlijk, maar dat hoort ook een beetje bij onze uh, partij, uh, denk ik. en de positie dat heel veel mensen nog een beetje onwendig daarnaar kijken. werd die uitgelegd als uh, het meest exemplarisch voor hoe de Partij voor de Dieren bezig is in de Tweede Kamer. Ja, maar dat hoort erbij. Nou, u, ziet, u geeft het ook aan van steeds meer partijen schuiven misschien ook een beetje op. Hè? En of, ja. of, of geven u gelijk en gaan met u mee. Um, aan de andere kant blijft u twee zetels houden. Wordt het niet eens tijd dat we moeten gaan nadenken over een fusie met GroenLinks? Nee, want we zijn, geen, uh, we zijn nog links, nog rechts. Ik, het is ook eigenlijk heel vreemd dat afgelopen decennia dierenwelzijn of milieu... geclaimd is door linkse politieke partijen. Er waren ook heel veel mensen die nooit konden stemmen op een groene partij... omdat ze zeiden, ja, maar dan neem ik ook het hele linkse spectrum erbij. Uh, je ziet dat de Partij voor de Dieren zowel links- als kiezers heeft. En met de twee zetels die we nu hebben in, uh, in het parlement... kunnen wij heel veel bewerkstelligen. We zijn vaak ook doorslaggevend. Kleine partijen zijn steeds vaker doorslaggevend. Dat zie je ook bij de SGP. En uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar ons wetsvoorstel om het onverdoofde ritueel slachten te verbieden, hebben wij uh, het merendeel, een overweldigend merendeel van, de partij, van alle partijen meegekregen. En is het wetsvoorstel aangenomen in de Tweede Kamer? Dus je kunt heel veel. Wat kunnen we nu de komende vijf jaar verwachten van de Partij voor de Dieren? Uh, wat je ziet is dat, er, uh, dat het kabinet op dit moment bezig is met een wet om vooral de natuur uh, heel erg op, op te gaan bezuinigen. En uh, de jacht te openen op uh, alle dieren ongeveer uh, die we hebben nog in Nederland uh, in het wild. Uh, daar gaan wij bovenop uh, zitten. En heel veel mensen hebben de q voorbij zien komen en allerlei andere gevaarlijke virussen... En wij willen duidelijk gaan maken, ook door middel van een wetsvoorstel, dat het afgelopen moet zijn met het strooien van antibiotica in de bio-industrie, waardoor we ook mensenlevens in gevaar brengen, omdat er geen medicijnen meer zijn. straks. Het zijn wel heel vaak punten, die wat eh, valt me nu ook weer op, die wat negatief zijn. Hè? Er, is, er zijn heel veel problemen die jullie moeten oplossen. Is niet iets leuks rondom de dieren en natuur en milieu? Nou ja goed, kijk waar wij natuurlijk voor in de kamer zitten is om uh, die zaken die maar niet aan de orde komen. De, de, de meest kwetsbare wezens die we hebben, maar ook natuur die niet voor zichzelf kan opkomen om daar een land voor te breken. Juist omdat wij ervan overtuigd zijn als we nu niet juist ruimte geven voor de natuur, dat wij zagen aan de tak waarop we zitten met z'n allen. Dus dat is niet negatief, het is juist. Uh, iedereen realiseert zich dat we hebben allerlei crisis op dit moment in de samenleving. Uh, niet alleen de eurocrisis, maar ook een klimaatcrisis en een natuurcrisis. Die crisis moet wel opgelost worden. En we hebben de oplossingen voor uh, die ook niet veel geld kosten. En het gaat om de juiste keuzes te maken. De Partij voor de Dieren zit vandaag dan vijf jaar in de Tweede Kamer. En er is één zin die we altijd van u horen aan het eind van ieder betoog dat hij houdt. Zou je dat ook nog één keer bij ons in de uitzending willen zeggen? Zeker. Uh, vijf jaar in de Kamer en uh, het gaat heel goed. En uh, voort ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie. Kijk, nou, dat, zelfs mijn WNL-hart gaat er sneller van kloppen. <laughs> dat is wel goed nieuws. Ja, dat is heel goed nieuws. Marianne Thieme, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. Dank je wel voor het ontvangst nemen van onze felicitaties. En ongetwijfeld gaan er vandaag nog veel meer felicitaties volgen. Niet Johan Kruijf, niet de Nederlandse honkballers, niet Linda de Mol en zelfs niet Mark Rutte. De Nederlander van het jaar staat vandaag in HP de tijd. En wij kunnen hem hier al bekendmaken. Het is niemand minder dan SP-leider Emiel Roemer. Ja, De SP-fractievoorzitter wordt geroemd omdat hij als een van de weinigen wel even normaal kan doen. Juist zijn non-elitaire karakter is wat hem Nederlander van het jaar maakt. Al dus de tijd. Nee, jongen, goedemorgen en van harte. Goedemorgen. Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Hoe reageerde u toen het hoorde? Uh, nou ja, ik dacht eerst van wat is het allemaal? En uh, uh, uh, laten we eens eerst weten wat ze nou exact schrijven. En toen ik het las, dacht ik van uh, ja, ik was er eigenlijk een beetje stil van. Ze van ja, God staan allemaal leuke dingen op een rij. Uh, ja, wat moeite ermee? U voelde u wel gevleid? <lacht> Nou ja, kijk, ik, ik, ik zou staan uh, liegen als ik uh, zou zeggen dat het me niks deed. Natuurlijk is het ontzettend leuk als je complimenten krijgt... en dat mensen denken dat je het goed uh, zeggen... dat je het op een of andere manier erg goed doet. Uh, aan de andere kant ben ik ook wel zo nuchter om uh, te zeggen van... Uh, we kennen wel de politiek, en we het vandaag ben je de held en morgen ben je de slimiel. Dus. Uh, maar natuurlijk, uh, ja, uh, het is hartstikke leuk als, uh, als mensen het... Uh, het zo waarderen dat je zelf zo'n titel uh, mee mag kijken. Ja, dat doet je wel wat. De collega's uit Den Haag stonden ook in de nominaties. Premier Mark Rutte ja. op nummer 4. Jan-Kees de Jaager werd tweede. Dat moet toch goed voelen dat u dan als eerste werd? Ja, stiekem uh, ben ik daar wel heel trots op. <laughs> ja. Wat zegt dit over het jaar van Emu Roemen? Nou, kijk, het is natuurlijk ook uh, ontzettend hard gegaan uh, bij, uh, bij onze club. Um, uh, ruim een jaar geleden stonden we in de peilingen op, uh, op acht. En... Uh, nu staan we op 27, dus, dus ja, je, je krijgt heel veel uh, leuke, leuke opmerkingen, heel veel complimenten van mensen. Dat doet je goed, dat geeft je uh, heel veel vertrouwen om uh, door te gaan op de manier uh, waarop je uh, uh, aan het werk bent. Uh, dat zou iedereen leuk vinden, iedereen heeft op zijn tijd behoefte aan een, uh, aan een schouderklopje als je het goed doet. Maar we kennen allemaal, en dat blijf ik maar zeggen, we kennen ook de politiek. Het is nog niet zo lang geleden dat uh, Rita Verdonk op uh, 26 zetels in de peilingen stond... en even later was het helemaal van het toneel verdwenen. Ja. En andersom, uh, Mark Rutte die stond op 12 zetels en niemand gaf wat voor... en twee jaar later is die premier. Dus zo hard kan het gaan in de politiek. Uh, dus uh, blijf nuchter, uh, blijf hard werken en blijf vooral jezelf. En dan uh, hopen we maar dat, uh, ja, dat de waardering zo lang mogelijk blijft. Blijf nuchter, blijf hard werken, blijf vooral jezelf. En dat is wel opvallend dat hij dat zegt, want... In het artikel wordt je ook stevig omschreven als de gewone, hardwerkende, nuchtere man. Maar u, u ondersteunt dat beeld eigenlijk wel van jezelf. U bent die hardwerkende, nuchtere, gewone man. Ja, ik denk het wel. Uh, kijk, heel veel mensen zeggen ook van blijf vooral, blijf vooral jezelf. En ik denk dat dat ook wel uh, ontzettend belangrijk is in de politiek. Want wat je eigenlijk aan mensen vraagt is uh, de, het vertrouwen van iemand krijgen. En dat is eigenlijk het grootste goed wat je van iemand kan vragen. Het vertrouwen. En daar moet je zo verschrikkelijk zuinig op zijn... Om dat vertrouwen dan ook waar te maken. En uh, mensen prikken overal doorheen. Dus ga hier geen toneelstukjes lopen opvoeren. Zeg gewoon uh, waar het op staat. Geef gewoon antwoord op vragen die je krijgt. En uh, denk vooral goed na op, uh, over de standpunten die je als, uh, als club inneemt. En uh, ja, dat wordt volgens mij aardig gewaardeerd. En daar ben ik natuurlijk wel heel blij mee. Heeft u ook een eigenschap die we niet van u kennen? Uh, ongetwijfeld. <laughs> ja, dat het, het, het is toch ook wel fijn, nu bent u de Nederlander van het jaar, dat we ook een eigenschap leren kennen die nieuw is, misschien dat we ook zien van, hech, dat is dus ook gewoon heel gewoon. Uh, ja, ik ben ook, uh, kijk, ik, ik ben heel ongeduldig, uh, ik kan heel slecht tegen mijn vlies. <laughs> om er maar eens twee te noemen, uh, uh, dus ja, ik, ik, ik ja. Of je meer van jezelf Over jezelf praten is, uh, is ook iets wat, ik, wat, ik, wat me niet gemakkelijk afgaat. En over niet tegen uw verlies kunnen gesproken, daar heeft u het laatste jaar niet echt mee te maken gehad. In verschillende peilingen bent u in een jaar tijd D66 en P van der A gepasseerd. Kunnen we de SP de nieuwe leider van de oppositie noemen? Ja, daar ga je zelf ook al helemaal niet over. Eh, kijk, formeel eh, heb je standpunten dat, dat de grootste partij de oppositieleider is. En mensen zullen de een eh, die plek kunnen, of geven en de anderen zullen dat de ander doen. Ik denk dat dat ook eh, niet zo relevant is. We moeten vooral in de oppositie nu eh, behoorlijk de handen slaan om een vuist te maken tegen eh, de kabinetsplannen zoals ze nu voorleggen, Want bijna alle partijen in de oppositie, misschien de SGP na... Uh, die hebben toch dus nog heel veel moeite met heel veel van die plannen die uh, het kabinet op het gebied van sociaal terrein, op natuur, cultuur uh, doen. En ja, dan moet je met elkaar de handen ineens slaan. En de ene zal op het ene moment wat harder op tafel slaan en dan zullen ze zeggen van hé, hey, nou is hij het. En dan is het uh, weer een ander en dan zal hij het zijn. We moeten daar vooral geen competitie van maken, maar gewoon uh, duidelijk maken waar je staat en wat jouw alternatieven zijn. Nou, we komen langzaam aan richting 2012. 2011 is dus toch een beetje het jaar van Emile Roemer... wat uh, HP ja. de tijd in ieder geval betreft. Uh, 2012, wat moet er voor gebeuren dat, dat u volgend jaar weer de titel uh, kan uh, op Nou, we zouden, we zouden erg geholpen zijn bijvoorbeeld met nieuwe verkiezingen. Maar is het land daar Want... ook mee geholpen met nieuwe verkiezingen? Want volgens mij is het juist wel goed dat we nu even geen verkiezingen hebben. Nou ja, als je uh, moet kiezen tussen het beleid van dit kabinet... waar we alleen nog maar verder naar beneden gaan... en de tweedelingen in de samenleving alleen maar groter worden... Uh, dit is het kabinet dat het vechten van ons beleid afstaat. Dus als je het aan mij vraagt, dan is het land absoluut gebouwd met nieuwe verkiezingen. Maar als u aan de macht zou komen, dan moet er ook flink worden bezuinigd. Uh, dat zal op een andere manier en wat minder fel en wat minder hard gaan dan dat dit kabinet en doet. En, uh, uh, kijk, we zullen allemaal keuzes moeten maken. We zullen allemaal politiek uh, uh, onze eigen uh, stokpaardjes naar voren proberen te schrijven. Uh, zo zal het altijd in de politiek gaan, maar wij zullen wel degelijk andere keuzes maken dan dit kabinet. Wij zullen zeker niet gaan bezuinigen op sociale werkvoorzieningen of op uh, nee. uh, passend onderwijs, uh, speciaal onderwijs. En wij zullen eerder uh, uh, zaken als hypotheekrente uh, aftrekken, ook de, aftrek nou. de hoogste uh, hypotheek uh, op de agenda zetten. Ja, zo zal iedere partij... En eigen punten naar voren Duidelijk, dan laten we in ieder geval niet het feestje bederven door een politiek inhoudelijk debat op deze vroege ochtend <laughs> te voeren. Uh, ja, nogmaals namens WNL van harte... met uw verkiezing tot Nederlander van het jaar... Uh, volgens HP De Tijd. Emiel Roemer, fractievoorzitter van de SP. Dank u wel. Emiel Roemer, de Nederlander van het jaar... en nu al wakker zit er weer op voor deze week, Kom man. Ja, maar WNL is er voor vandaag natuurlijk zometeen weer. Want we hebben nu vier uur radio erop zitten... met nog steeds wakker eerst en nu met twee uur nu al wakker. Over een uur alweer de collega's van de televisie op Nederland 1... met Vandaag de Dag. En later vandaag om zo'n de klok van half zeven... elke dag weer Joost Eertmans met Opinie WNL Avondspits... Vast weer een stelling, vast weer een opinie. U kunt dan weer reageren via hashtag Eerdmans en hashtag Avondspits. Maar eerst nog een volle dag, vast op weg naar het werk. En dan na het werk kunt u weer luisteren naar WNL. Wij zijn er volgende week weer met een kerstverse, schone, nieuwe uitzending... van Nog Steeds Wakker en Van Nu Al Wakker. Zometeen het Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster Over een paar minuten na het NOS-journaal met Dorot Megens... Wij zijn er volgende week weer. We wensen u nog een hele wakkere dag. Nu al wakker. WNL, nieuws in de nacht.